Clemens Peters met het Generationaal. De Hongaarse nieuwe anti-homo-wet heeft gisteravond op de EU-top geleid tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders, zei de premier Rutte na afloop. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring, over hoe het was om uit de kast te komen. Er waren weinig droge ogen in de Kamer op dat moment, al dus Rutte. Verreweg de meeste regeringsleiders zijn ontzet door de anti-LHBTI-wet. Maar Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen steunen Hongarije juist. Dat land is niet van plan om de wet in te trekken. Het is nu aan de Europese U-commissie om juridische procedures te starten. Een plan van bondskanselier Merkel om een top te organiseren met de Russische president Poetin... heeft het niet gehaald op de EU-top gisteren. Gesteund door Frankrijk, Italië en Oostenrijk pleitte Merkel voor een topontmoeting... onder het motto dat conflicten alleen kunnen worden opgelost met woorden. Het voorstel haalde het niet. Ook demissionair premier Rutte is tegen een top met Poetin... omdat dat gezien zou kunnen worden als een beloning voor de Russen. Hij vindt wel dat er op lager niveau met Rusland moet worden gesproken. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met zoeken naar mensen onder het puin van het ingestorte flatgebouw bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Er worden nog 99 mensen vermist, maar hoeveel er van hen onder het puin liggen is onduidelijk. Tot nu toe is één dode geteld en zijn tien mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald. De anderhalve meterregel blijft zeker tot half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op om de maatregel eerder te schrappen. Maar dat vindt deze man niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta variant. Het weer in het oosten is vrij zonnig. In de westelijke helft van het land valt af en toe een bui. Het wordt 18 graden vlak aan zee tot 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Yes. I Nee, het zullen een bij dan. Zonford. If you were in my heart, I'd show. Sure Listen, you're a beautiful girl. Is jouw keuze ZFM. Baby Een zin frôle, ça sur mon épaule.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 De Watplaas. Ook in de zomer. CFM.